Drie minuten over tien. Hartelijk welkom een uur langs de lijn op deze maandagavond. En beginnen we beginnen natuurlijk met een aantal headlines. De onze handbalsters bijvoorbeeld proberen zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Bij hun laatste kans op een ticket moeten ze het doen zonder sterspelster Maura Visser. Ze is uit de selectie gezet door bondscoach Henk Groener. En hij is niet van plan Visser nog snel een kans te geven. Ik heb deze keuze gemaakt en die keuze maak je niet zomaar. Daar zijn dus ernstige overwegingen aan vooraf gegaan om hiertoe te komen. En uh, dat gaan we ook alweer oplossen met elkaar. Alleen hebben we daar nu de tijd niet voor. En zo meteen vertelt Maura Visser bij ons... voor het eerst haar kant van het verhaal. FC Groningen dan. Zeven nederlagen in acht wedstrijden. Pieter Huistra, de coach, werd zelfs opgewacht. Ze is gewoon aan het worden in Nederland. Door boze supporters. Ja, dan moet je ook een grote kerel zijn. Dan moet je het aanhoren. En dan, en dan moet je dat ook begrijpen. Ik begrijp dat. En uh, met z'n allen moeten we dan uh, daar ook weer uitkomen. VVV-trainer Ton Lokhoff die wordt alleen maar opgewacht... door op blije supporters tegenwoordig en het gaat een stuk beter met hem. En hij vertelt over zijn contractverlenging van twee jaar... straks bij ons in de uitzending. We hebben ook roeier Diederik Simon. Die wordt binnenkort 42 jaar, maar hij kwalificeerde zich pas geleden... zonder problemen voor zijn vijfde Olympische Spelen. Drie medailles heeft hij al op zak. Helemaal zeker is het nog niet, maar na Londen... Ja, hij heeft het al wel eens eerder gezegd, hoor. Maar na Londen is het voor Simon eindelijk tijd voor andere dingen. Nou ja, mensen roepen altijd van... Uh, ja, Simon, je gaat toch wel door tot Rio, het is mooi daar en uh, weet ik wat allemaal. Maar er komt natuurlijk een tijd dat, je dat, dat de anderen echt beter worden. En dan, en dan zeggen ze, nou uh, leuke vent, maar bedankt. En dat moment moet je denk ik ook voor zijn. Dit allemaal en nog veel meer natuurlijk tot 11 uur vanavond bij Langs de Lijn. We beginnen we natuurlijk met het handbalverhaal... want het is misschien toch wel een beetje alsof Bert van Marwijk... zonder Wesley Snyder probeert de 2K te halen. Want bondscoach Henk Groener, u hoorde hem net al even... neemt nogal een risico door Maura Visser thuis te laten... voor het Olympisch kwalificatietoernooi... wat in mei gehouden wordt in Spanje. Het ging mis tussen de bondscoach en de sterspelster... na de uitschakeling van Oranje op het wereldkampioenschap. Visser beseft dat ze nu een unieke kans mist... om haar Olympische droom uit te laten komen. Ja, zeker. Ik denk dat het voor elke topsporter een droom is. En, uh, ik heb er zoveel jaren ook uh, heel erg hard voor gewerkt. En als je, dan, uh, als je dan die kans krijgt, dan moet je hem ook pakken, vind ik. Nu moet het een hele rare dag zijn eigenlijk voor jou. Want de groep komt bijeen op Papendal vandaag. En jij zit hier waar je bent opgegroeid in Den Haag. Hoe ja. is dat? Ja, dat uh, doet pijn. <laughs> nee, ja, ik, uh, ik ben in gedachten wel uh, bij hun, zeg maar. Ik denk eraan, wat zullen ze nu doen en zo... Maar uh, ja, op dit moment is dat de situatie en daar kan ik op dit moment niet veel aan veranderen. Je bent niet opgeroepen door de bondscoach Henk Groener. Uh, Brazilië, het WK in december het is daar tot een, een uitbarsting gekomen, ook uh, van jou naar hem toe. In het heetst van een strijd waarschijnlijk. Waarom ja. heb je dat gedaan? Nou ja, uh, teleurstellende resultaten en bij mijzelf ook frustraties richting mijn eigen spel. Dat het niet zo liep zoals ik graag wilde. Ik had last van mijn knie, ik, ik zat niet lekker in mijn vel. En, en ja, als je dan uh, in de emoties van de sport reageer je af en toe wel uh, heftig. En uh, ik, ben ook, ik heb spijt van hoe ik daar gereageerd heb. En, uh, ja, wat heb je gezegd precies? Nou ja, wat ik precies gezegd heb, dat wil ik graag in het team laten. Ik vind ook dat het moet, het moet niet naar buiten worden gebracht. Uh, zo, zo zit het in TeamSport, in mijn mening, in elkaar. En wat, daar blijf, wat er gebeurt, blijft daar ook. En Als de bondscoach jou dan vervolgens niet oproept, je bent misschien wel de beste speelster van Nederland, dan moet het toch wel erg geweest zijn. Dan moet er moet wel echt wat aan de hand zijn. Ja, nou ja, er is ook wel wat aan de hand, tuurlijk. Ik bedoel, ik kan niet zeggen dat ja, ik begrijp niet. en uh, Er is niks gebeurd. Tuurlijk is er wat gebeurd. Maar uh, ja, ik, ik hoop gewoon dat we samen tot een oplossing kunnen komen. En, uh, dat we uiteindelijk daar als team staan op, op, die, op dat Olympische kwalificatietoernooi. Ja, die bom die barstte eigenlijk uh, in de wedstrijd tegen Noorwegen. Achtste finales, tijdens de wedstrijd en ook na afloop in de kleedkamer. Nou ja, op het moment dat, dat uh, je verliest... en uh, die droom van Olympische Spelen eventueel die, die valt uiteen...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 ja, waar ik spijt van heb, wat, zoals ik gereageerd heb. En, en daar moet ik met Henk over praten. En ik hoop dat hij daar een bepaalde standpunt over in kan nemen. Dat, dat dat uit de wereld geholpen kan worden. Moet ik met hem over praten, zeg je? Is dat dan nog steeds niet gebeurd? Jawel, jawel zeker. Er is wel contact geweest. En, uh, zeker, we hebben daarover gepraat. En, uh, ik bedoel, uh, ik hoop dat die deur uh, nog niet dicht is, zeg maar. En, en, en dat er nog wel... Uh, Richting de toekomst uh, mogelijkheden zijn. Zeg ja, maar, maar hij kon blijkbaar niet anders? In zijn ogen niet. Het is een beslissing die hij neemt. En uh, in zijn ogen is dit de beslissing en die moet ik respecteren. Ja, Hij zegt bijvoorbeeld ook: uh, het is op dit moment beter voor het team. Dat houdt dan ook in dat jouw invloed blijkbaar ten opzichte van ploegenoten, van speelsters, ook negatief werkt. Zie je dat zelf ook zo? Nou, ik weet niet. Als er iemand in de groep is die op een bepaalde manier reageert... dan kan dat ook een negatieve sfeer met zich meebrengen. En uh, Ik heb verder totaal geen problemen met mijn teamgenoten. En, en ik heb ook zij ook niet met jou? En zij ook niet met mij. Ik heb met een hoop teamgenoten gesproken in de afgelopen twee, drie maanden. En wat dat betreft uh, denk ik dat met communicatie en, en samen praten over dingen... dat we daar wel uitkomen. En, en, en in mijn ogen zijn er ook geen problemen. Jij voelt steun van speelsters nu dit gebeurd is? Uh, ja, in de persoonlijke gesprekken die ik heb gehad uh, wel. En uh, tuurlijk, zij geven ook aan van... Dit, dit kan niet op die manier in een team. En uh, deze reactie was niet goed. En dat zie ik zelf ook in. heb ik hun ook verteld. Maar uh, ja, je wilt toch naar de toekomst kijken. Samen ook. En, uh, ja, dat is, dat is wel het idee van mij en van, van hun ook heb ik het idee. Het zou heel goed kunnen. Dit is de laatste voorbereiding op het Olympisch kwalificatietoernooi uh, eind mei in Spanje. Dat de technische staf nu ook zegt, we gaan met deze groep verder. Ja, zou kunnen. Zonder Maura Visser. Dat zou kunnen. Ja. Dat, uh, dat is een keuze die, die bij hun ligt. En uh, ja, ik, ik, ik denk dat ik als speelster zeker... Uh, wat kan bijdragen aan dit team. En, uh, oh ja, je hebt uh, Nederland naar het de... EK geleid, min of meer naar het WK. Ja, handball is nog altijd een teamsport en, en dat doe je samen. Maar uh, ja, ik, uh, ik ben van mening dat ik daar wel wat aan, aan kan toevoegen inderdaad. En uh, ik hoop echt dat, uh, dat ik daarbij ben. Ik bedoel, dat zou, dat zou echt iets verschrikkelijks zijn... als je geen Olympische kwalificatie toe mag spelen. Volgens mij valt er nog best uit te komen. Volgens mij ook. <laughs> ja. Maar ja, dan moet het wel snel, want... Ja, het is nog twee, uh, ja, twee maandjes. Uh, in mijn ogen tijd genoeg. Ik bedoel, in twee maanden kan veel gebeuren. en uh, ja, ik, ik denk dan zo waar we wil is een weg, ja. Want zoals we begonnen, er ligt een unieke kans... om de Olympische Spelen te halen. Ja, dat mogen we met z'n allen niet vergeten. Ja, en daar heb ik ook alles voor over. Ja. Maura Visser, hoorde u dat in afwachting want uh, dat is haar positie en ze vertelde het allemaal aan Richard van der Malen. don't know how to do it now. So you run. It's not that you're But you're through it now, so you're right. You got to let it go, so you run, so you run, pretend you don't see it, then we can't live the night Uit 2007 alweer. Lekker nummer natuurlijk. Amazing van Siel. We gaan het hebben over voetbal en we gaan het hebben over VVV. En we gaan het vooral hebben over de trainer van VVV... die zijn contract vandaag verlengd heeft met twee jaar. We gaan dus praten met Ton Lokhoff en of. Goedenavond. Goedenavond. Um, twee jaar verlenging. Eerst maar even de vraag, want u, u stapte erin. Was het eigenlijk toen al de bedoeling dat dat ook voor langere tijd zou zijn... of was het eerst maar eens even kijken met elkaar? Nee, we hebben... Uh rond de kerstdagen gesproken met elkaar en gezegd van nou we gaan in ieder geval uh, beginnen tot het eind van het seizoen dat was voor, voor beide partijen en uh, we hebben al gezegd ja mocht het bevallen van beide partijen en, uh, en dan kunnen we hebben we de tijd om te kijken om om te verlengen nou de club die kwam ongeveer twee weken geleden met uh, nou oké okay, we kennen elkaar nu uh, we zijn heel tevreden en we willen graag praten over een langer dienstverband en uh, toen zijn die gesprekken eigenlijk uh, Eigenlijk begonnen en dat, is, uh, dat heeft geresulteerd in een, uh, een twee-jaar contract. Ja. Wat, wat uh, voor we zo naar de huidige situatie wat bevalt u zo bij VVV, Want u, u maakt ook de indruk dat u zich helemaal thuis voelt, hè? Ja, het is vaak de club heeft Eventueel met je eigen karakter te maken. Je hebt, uh, ik heb bij verschillende clubs gezeten, ook in het buitenland. Uh, je komt daar binnen, je kijkt daar en, en, en je gaat met je ploeg aan het werk, met je staf en. Uh,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 In een fase waarin u de club een forse duw omhoog al heeft gegeven, want toen u kwam stond u 18e, groot aantal wedstrijden gewonnen, ook echte driepunters gemaakt. Uh, nu op de 16e plaats, uh, het, het, het, het, de, de hoop is meteen gegroeid dat u zelfs na komt die zien in de Eredivisie blijft. Hè? Ja, je weet dat we werken in de voetbalreis. Je paar keer wint dan uh, natuurlijk uh, zou je dat heel graag willen, maar je moet ook realistisch blijven. We stonden natuurlijk uh, we, we, we, we hebben 18e plaats gestaan en, ja. en, nu staan we 16 in een paar overwinningen, we hebben, nog een, we hebben een zwaar programma, dat zou geweldig zijn als we dat kunnen doen om, om, om rechtstreeks, uh, rechtstreeks in de eredivisie te blijven. Uh, de doorstelling toen ik kwam, de opdracht die ik kreeg van houd in de eredivisie en hoe, dat maakt in principe niet uit. Daar zijn we aan begonnen en, en, en we hebben natuurlijk toen vier wedstrijden op rij gewonnen en het was geweldig. En, en nu verlies je weer twee keer en, en, en zo gaat dat. Nee. Je moet gewoon uh, vol blijven houden in, in de visie die ik heb in mijn ploeg. En dan moeten we op het eind van de rit kijken waar we staan. Maar het doelstelling blijft nog hetzelfde. En dat is gewoon volgend jaar weer op, op dit niveau spelen. En, en heeft dat nog invloed, mocht dat wel of niet lukken, op uw aanblijven? Stel dat het nou alsnog misgaat. Dat heeft niks te maken met de verlenging van het contract? Nee, het contract is gewoon voor twee jaar. En we hebben daar geen, uh, geen clausules in uh, gezet. We zijn tevreden met elkaar. De, de, de, de, de, de samenwerking is goed en we gaan gewoon voor twee jaar verder. En het was voor beide partijen heel duidelijk van welk niveau. Het is natuurlijk ook duidelijk dat voor iedereen het gewenste niveau de Eredivisie is. Maar uh, dat staan ik in in. Dus uh, ik ben de komende twee jaar uh, trainer van uh, VVV van Venlo. En dan hoor ik ook altijd trainers zeggen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een club. U heeft veel gehuurde spelers op dit moment. Dat biedt natuurlijk weinig zekerheid. VVV heeft het geld niet tot in de hemel. Anderen overigens ook niet. Hoe is die situatie in uw optiek? Ik heb er natuurlijk eerder ervaring mee. Ook toen ik bij NAC-trainer was. Ook bij Excelsior. En je weet gewoon, kijk, het is heel belangrijk voor de club. Maar ook voor eventueel nieuwe spelers op welk niveau speel je. Uh, ik vind, uh, je moet ook geduldig zijn, uh, kijk, je wil graag aan het begin van een nieuwe competitie selectie rond hebben, uh, speel je Eredivisie wordt dat een stuk makkelijker, omdat er toch ook veel spelers vrij zijn die, die graag op dat niveau willen spelen. Uh, wij zijn, uh, en zeker nu uh, bekend is dat ik trainer blijf, uh, ja, zullen wij zeker met de scouting en met de directie gaan praten over volgend jaar, maar mijn hoofddoel liever is gewoon om met deze selectie. Waar we nu mee bezig zijn om, om dit seizoen tot een goed einde te brengen. En tot slot, want VVV uh, kijkt natuurlijk ook naar de toekomst. Speelt wat mij betreft het mooiste stadion van Nederland daar ja, zo prachtig. Ja, maar er ja. moet natuurlijk een nieuw stadion komen. Dat is onontkoombaar op uh, termijn. Denkt u ook mee in die visie? Is het ook belangrijk in die hoedanigheid wat er allemaal gebeurt de komende jaren? Nou ja, het is heel belangrijk. Volgende maand, 25 april, dan wordt dat bekendgemaakt uh, of het stadion definitief doorgaat. Uh, wij bij VVV gaan er wel vanuit. Maar dat zal in ieder geval nog twee jaar duren. Dus wij zullen nog zeker twee jaar in, in het fantastische stadion de koel spelen. Oké, okay, alleen als wij als wij terzijde tijd na het nieuwe stadion gaan... ja dan zal het voor iedereen in Venlo en omstreek zal het heel prettig zijn... als we dat op eredivisie niveau doen. Nou, ik ga u daar alle succes bij wensen. Klein champagnetje voor de twee jaar verlenging. En op naar een paar jaar eredivisie. En heel erg bedankt. Ton Lokhoff, trainer van VVV Venlo. Dus 16e op dit moment. En dan gaan we naar een club die weliswaar wat hoger staat. Maar waar het toch een stuk onrustiger is. FC Groningen. De ploeg verloor tegen FC terecht. Kort voor tijd. Gisteren werden het twee en zelfs drie in. En het was de zevende nederlaag in acht wedstrijden. En boze supporters. Ik zei het u al, het is gewoon dat woorden in dit land. Wachten de selectie op van Noord tot Zuid op. Bij terugkomst in het Euroborgstadion. Groningen is inmiddels afgezakt naar de elfde plaats op de ranglijst. Het rechter rijtje dus. En coach Pieter Huistra heeft daar vannacht wel over liggen, Tobbe. Nou, ik denk dat elke collega-trainer die er wel eens in dezelfde situaties gezeten heeft... kan bevestigen dat je natuurlijk dan eigenlijk ja, constant met voetbal bezig bent. Constant met je ploeg bezig bent. En constant ja, aan het denken bent van hoe kan ik de boel omdraaien. Wat moeten we doen? Wat zijn de beste mogelijkheden om ja, toch weer met deze ploeg resultaten te gaan halen? Wat vind je van de kritiek dat Groningen, uh, dat het zeg maar voetbaltechnisch, qua idee, klopt het allemaal wel, maar het is te steriel? Uh, de supporters zeggen: er ontbreekt een bepaalde passie. Kun je daar wat mee? Nou, ik weet dat die passie er wel is. Dat die spelers er alles aan doen. Die werken keihard. Uh, en uh, ja, ik kan me herinneren een wedstrijd tegen PSV pa, kort geleden, uh, waarbij dat er allemaal wel uitkwam. En dan lijkt het ook direct anders. Het is uh, wat dat betreft ook de uitstraling. Uh, gaat ook altijd gepaard met, met de resultaten die vast zitten. En ik ben ervan overtuigd dat deze ploeg. Toch gisteren tegen Utrecht op, op 2-0 komt, ja, dan voetballen ze relaxed. en Dan komt er ontspanning en dan kunnen ze ook goed voetballen. Dan ja, gaan we helaas te gemakkelijk de, de, de eerste goal van Utrecht weg. en ja, Dan heb je weer een ander verhaal. Ja. Uh, jij noemde net uh, die wedstrijd tegen PSV. Dat is wel gek, hè? tegen die grote ploegen. Sta je er en, en tegen de wat mindere lukt dat niet? Ja, Dat is uh, ja, wel iets wat je in de Eredivisie natuurlijk uh, wat meer ziet dit seizoen. He, iedereen kan van iedereen winnen. En, uh, ja, het is eigenlijk ook voor de topclubs niet meer een wedstrijd he, waar je naartoe gaat. Van, uh, vandaag winnen we zeker met een nultje of drie, vier. Uh, dat is natuurlijk een goed fenomeen op zich. Dat uh, betekent dat de eredivisie in de breedte sterker wordt. Maar voor ons is het ook wel een feit dat we inderdaad uh, tegen de grotere clubs uh, ja, de overwinningen pakken. En tegen de mindere te veel punten laten liggen. Kijk je dan ondertussen meer naar beneden dan naar boven? Nou, we zijn er nu precies tussenin, dus we moeten beide kanten in de gaten houden. Ik begreep dat je na de wedstrijd ook in de slag moest met supporters die hier nog met je in discussie wilden. Was dat net zo beladen als bij PSV toen? Nou, kijk, wij mee te maken hebben met teleurstellingen. Dat geldt voor spelers, voor trainers, maar ook voor supporters. Dat beseffen we ook enorm. En dan is het heel normaal dat supporters die tegelijkertijd aankomen uh, ja, dat ook even kunnen uiten. Dat is, dat is heel normaal. En, uh, ja, dan moet je ook een grote kerel zijn, dan moet je het aanhoren en dan, en dan moet je dat ook begrijpen. Ik begrijp dat. En, uh, ja, die sporters die hebben het beste met FC Groningen voor. Uh, de spelers hebben dat nog steeds, ik heb dat. En, uh, met z'n allen moeten we dan, uh, daar ook weer uitkomen. Je vond het niet intimiderend in die zin? Nee, nee ik, ik begrijp dat. En, uh, ik, ik ben blij ook dat er ook, uh, wat passie uitkomt. Want, uh, en nogmaals, uh, de uh, die sporters die, die, die leven net zoveel mee als degenen die hier elke dag op het veld staan. En uh, de, gelukkig maar, want anders was voetbal niet wat het is. En uh, anders was voetbal niet die grote sport uh, die het in Nederland zeker is. En ja, anders had ik ook niet. Uh, uh, met dezelfde druk, maar ook met hetzelfde genoegen voor deze groep gestaan, om gewoon te proberen de boel om te draaien, proberen het potentieel, wat ik zeker weet dat erin zit, om dat er nu weer uit te laten komen. Dat is een geweldige uitdaging, maar dat is een uitdaging die ik wel aanga. Ja. En die, die tijd krijg je ook, want dat is natuurlijk uh, uh, het kan soms heel onrustig zijn bij, bij Groningen. De signalen die je nu krijgt van de directie, die staan volledig achter je. Dat is wel prettig om te weten, maar goed, uh, je weet het, in, in het voetbal, het kan ook ontzettend betrekkelijk zijn. En als, als bestuursleden, directie, dat ze het teksten gaan zeggen dan dat je juist soms als trainer heel alert moet zijn. Hè? Ik loop 30 jaar mee in het voetbal, ik weet hoe het werkt, dus uh, wij moeten gewoon uh, weer naar de eerstvolgende wedstrijd uh, zo goed mogelijk toewerken. Die kopjes moeten weer de goede, de, goede, de neus moeten de goede kant op. En uh, ja, dan moet iedereen erin geloven dat je die volgende wedstrijd weer kunt winnen. En uh, ja, daar gaat het om in voetbal. Het ligt heel dicht bij elkaar, dat hebben we ook gisteren weer gezien, maar die, hij gaat een keer onze kant opvallen, daar ben ik van overtuigd. En dan moet je dus tegen Excelsior. Uh, je hebt zelf al het woord crisis uh, in de mond genomen en, en en wedstrijden die van levensbelang zouden zijn. Dus deze tegen Excelsior, die is echt cruciaal, die is echt van levensbelang. Elke wedstrijd is belangrijk. En, en dat, dat was al zo toen ik voetballer was, zeker als je bij een topclub speelt. Maar elke wedstrijd is weer de belangrijkste. En zo moeten we ze ook benaderen op dit moment. Pieter Huistra dus op weg naar Excelsior met zijn FC Groningen. Hij vertelde het allemaal aan Martin Vriesema.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 Legal House van Ed Sheeran. We gaan het hebben over Fabrice Mwamba. Die vecht nog altijd voor zijn leven. Zaterdag zakte de speler van Bolton in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur in elkaar. Nadat hij door een hartaanval was getroffen. Muamba werd ter plekke gereanimeerd. En vervolgens naar een ziekenhuis overgebracht. Rafael van der Vaart beschreef zaterdagavond in Langste Lijn. Wat er uh, in zijn optiek in het speelveld precies was gebeurd. Ja, het was natuurlijk verschrikkelijk. Ik stond er wel vrij dichtbij, maar het gebeurde achter mijn rug. En uh, ja, ik viel onwel en hij viel eigenlijk uh, ja, verdood neer eigenlijk, als je het zo mag zeggen. En uh, dus dat was meteen een uh, ja, schokreactie en uh, iedereen natuurlijk het veld in. Ik heb het sowieso nog nooit meegemaakt. Je begint, benen beginnen te trillen, koude rillingen. Uh, iedereen begint te bidden van alsjeblieft. En uh, ja, de spelers van hun begonnen ook zijn naam te schreeuwen van uh, alsjeblieft. En het was echt een uh, ongelofelijke situatie. En, ja, dat is niet duidelijk dat we natuurlijk gingen stoppen. Raval van der Vaart was dat, zaterdagavond. We zijn inmiddels 48 uur later. Mohamed ligt nog altijd in een ziekenhuis. Contact nu met Arjan van der Horst, onze correspondent in Londen. Arjan, we hoorden er al net iets over in het NOS nieuws van 10 uur. Hoe is zijn situatie nu op dit moment? Het ziet er een stuk beter uit. Hij is uit zijn kunstmatige gekomen, gekomen. Hij herkende ook meteen zijn aanwezige familie. Hij heeft ook wat gesproken. Hij zei het wel zeer moeizaam. Uh, hij kan zijn armen en benen bewegen en, en dat is waarschijnlijk uh, het beste nieuws, zijn hart klopt weer zelf zonder uh, hulp van medicijnen of apparatuur. En dat is een belangrijke stap. Uh, we weten nu uh, dat afgelopen zaterdag zijn hart twee uur heeft stilgestaan en dat het alleen gaande werd gehouden door hartapparatuur. Dus dit is positief nieuws, al zeggen de artsen nog steeds dat zijn toestand kritiek is. Um, het is iets wat we vaker uh, zien op velden, horen op velden... maar de manier waarop het nu gebeurde was misschien wel een hele, hele aangrijpende wijze. Ja, en dat het na twee dagen nadat het gebeurde nog steeds de sportpagina's domineert... zegt wel uh, wat voor impact het heeft gemaakt. Het is inderdaad niet nieuw. In het Engelse voetbal is het keurig bijgehouden hoe vaak dit is voorgekomen. Uh, sinds de eerste voetbalcompetities in de 19e eeuw... zijn meer dan 80 spelers uh, dood neergevallen op het veld. Uh, het gebeurt wel zeer zelden op dit hoge niveau. Een kwartfinale in het bekerturnooi... Vol stadion, live uitgezonden gezonden voor uh, miljoenen kijkers. Ja, je zag ook meteen wat voor impact het had. Het stadion, muisstil. Een dag later zag je ook tijdens de competitie... verschillende clubs voor de wedstrijd even stilstaan bij het incident. Zelfs Real Madrid maakt een gebaar. Ja, geeft wel aan hoe hard het hier is aangekomen. Uh, Bolton, ja, die hoeft ook niet de eerstvolgende competitiewedstrijd te, uh, te spelen. Iedereen is nog gewoon te emotioneel. Ja. Je hoorde net al Rafael van der Vaart. Die spelers eromheen zijn behoorlijk geschrokken. Alle spelers schrikken dan. Komt er nu uitgebreider medisch onderzoek voor al die spelers? Uh, bij Tottenham wel. Uh, Tottenham heeft gelijk gereageerd. Uh, daar is de schok ook groot natuurlijk. Want net als de Bolton-spelers hebben ze het allemaal van dichtbij meegemaakt. Vandaag was er een hartspecialist op bezoek... Uh, die tijdens de training heeft uitgelegd... Ja, wat er mogelijk met Muamba is gebeurd. Wat ook de risico's zijn voor spelers met hartaandoeningen. En de club heeft nu ook elke speler van uh, Tottenham aangeboden... een cardiologisch onderzoek te laten ondergaan. Ja, wij zijn ook een beetje op onderzoek uitgegaan. Bij veel clubs worden spelers door medische staven... uitgebreid op hartproblemen onderzocht. Maar uh, we hebben ook het uh, gevraagd aan uh, Ajax-clubarts Edwin Goethart En die zegt, uh, zelfs met dat onderzoek is uh, niet alles uit te sluiten. Uh, je moet het zo zien dat er in, uh, de, bij de keuringen van de, de voetbalspelers... Uh, het hart, zeg maar... Ex dus die al heel veel aandacht krijgt met allerlei onderzoeken... Eh, die in het ziekenhuis plaatsvinden, met eh, echo's, met ECG's, met de inspanningstesten. Dat moet ook periodiek, hè, dus het moet een aantal keer herhaald worden... ook zeg maar, voor eh, de UEFA of de FIFA, voor grote toernooien. Dus de controle op dit soort afwijkingen is al vele malen groter geworden... dan de afgelopen jaren het geval is geweest. Maar goed, je kunt het nooit helemaal uitsluiten. En er zijn ook wel een aantal aandoeningen waarvan we nog niet precies weten... Eh, hoe ze zich zeg maar, op de onderzoeken zeg maar tonen. Dus je houdt altijd het risico dat er iets dergelijks kan gebeuren. Gebeurt het nou bij donkere spelers vaker dan bij niet-donkere spelers? Die indruk wekt het. Ja, die indruk wekt het, maar het is niet uh, um, zeker dat dat zo is. Het is in ieder geval zo dat er bij, um, ook bij uh, blanke mensen... Uh, dezelfde soort ritmestoornissen op kunnen treden dan bij uh, donkere mensen. Uh, het is wel zo dat zeg maar, bij een... Ja, bij een aantal uh, mensen zeg maar het, het hart er iets anders van vorm is... waarvan wij denken dat het uh, aan een kant een normale aanpassing is. Maar ja, dat kan dus altijd nog in de toekomst blijken... dat het een, een wat andere, dus een abnormale aanpassing is... waarbij je dus meer risico's loopt op uh, dat soort ritmestoornissen. Moeten we ons zorgen maken? Nee, hoef je niet meer zorgen te maken dan zeg maar een aantal jaar geleden. Ik denk dat je minder zorgen hoeft te maken. Omdat de controles zeg maar veel groter en veel uitgebreider zijn in het verleden. Dus ik neem ook aan dat de kans dat dit soort zaken gaat gebeuren... veel kleiner is in de toekomst dan dat die in het verleden geweest is. Maar het kan altijd blijven gebeuren. Hoe triest ook. Het wint goed, Hart, de clubarts van Ajax in gesprek met de Napel. Arjan van der je hebt het ook gehoord. Hij zegt dat kan altijd blijven gebeuren. Het risico is eigenlijk bij alle soorten spelers even groot. Krijgen we nu toch door zo'n voorval een soort grootscheepse aanpak door clubs of een verandering van eisen van de voetbalbond? Ja, misschien wel. Hè. Er zijn nog geen specifieke beloftes gemaakt door de Engelse Voetbalbond. Clubs uh, hebben allemaal een eigen beleid en de een is daar actiever in uh, dan de ander. Maar de discussie daarover, die is hier wel opgeleid. Moeten we niet jonge spelers uh, strenger gaan screenen op mogelijke hartaandoeningen, nog strenger zelfs? Uh, er is een, een zeldzame hartaandoening die vooral gevaarlijk is voor sporters, omdat ze hun hart extra belasten natuurlijk door de topsport. Het is hier ook uh, pas nog een aantal jaren geleden een voetballer overkomen... Andy Scott, uh, die viel uh, zeven jaar geleden voor dood neer op het voetbalveld. Hij had een hartaanval en hij voert sindsdien ja, een felle campagne. Hij wijst ook uh, naar het systeem in Italië... Waar alle professionele sporters jaarlijks gecontroleerd worden. En met succes, zo lijkt het. Want daar is het aantal, student, uh, aantal incidenten uh, nu drastisch afgenomen. En die Scott zegt, niemand heeft tot nu toe naar me geluisterd. Mogelijk gaat er nu verandering in komen. Dus de roep om meer controles, meer onderzoek, die is er wel. Maar de reactie van de clubs en de bond is daar uiteraard nog niet op gekomen. Dat, dat nog niet, maar je ziet wel in de media en ook van veel uh, individuele sporters en clubs die wel willen dat er iets aan gedaan wordt en misschien gaat dat nu gebeuren. Oké, okay, ik dank je voor dit moment vanuit Engeland, Arjan van der Horst. Dank je wel. Gaan we naar een hele andere sport. We gaan namelijk roeien. En we gaan het hebben over Diederik Simon. Want de roeiers uit de Holland 8 kwamen gisteren bij de Head of the River in Amsterdam. voor het eerst in actie in de Olympische formatie. En dat was nogmaals. inclusief Diederik Simon. Bijna 42 jaar oud. Maar Simon kwalificeerde zich bij selectiewedstrijden in Italië. probleemloos. En gaat voor de vijfde keer naar de zomerspelen. Even hij het record mee van Nico Rinks. En Simon en Rinks zaten samen in de Holland 8. Weet u nog? Goud bij de Spelen van 1996.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 Echt heel geconcentreerd met die ploeg aan de gang kunnen gaan. De eerste gouden plak voor Nederland met Duitsland op het zilver. Ja, die is echt een, een sportman in, in, in hart en nieren. En heeft zolang als ik, als ik hem al ken, toch de goeiewereld de, de verbaasd met, met, met wat hij allemaal kan. We hebben er naartoe gewerkt.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 Dat vragen mensen eens. van, voel je nou een, echt een vader? Of wel, dat is helemaal niet het geval. Dat het gekke is, ik, ik ga altijd om met mensen die jonger zijn dan ik. En eh, ik, ik heb eigenlijk nauwelijks contact met leeftijdsgenoten. En eh, dat leidt ertoe dat je ook zelf gewoon in je kop jong blijft. En je, je, je gaat gewoon mee in de, in de kudde. Ik kom eens uh, uh, klasgenootjes tegen die uh, van mijn leeftijd... nou, die hebben totale andere levens. En daar schrik ik dan ook wel een beetje van, dan denk ik, mijn hemel... Dat, uh, dat had mij ook over kunnen overkomen. Hè. Dus ik, ik zou uh, niet dat andere leven gewild hebben, denk ik, achteraf. Ik vind het wat ik nu heb meegemaakt en uh, wat ik heb kunnen presteren... en uh, wat ik met mijn lijf allemaal heb kunnen doen al die jaren... dat, dat vind, ik, uh, vind ik heel wat waard en dat had ik zeker niet willen missen. Wat was het voor een jongen toen? Nee, toch wel ja, een rare quibus. Uh, ja, in, in die zin dat ook niemand van ons... op voorhand denk ik dat er weinig mensen in geloofd hadden... dat hij bij ons in, in de honderdachter uh, in, in de finale in Atlanta uh, erbij zou zijn. Dan, als Na een training dan ging hij wel net wat vaker dan, dan goed voor hem was, langs de Vebo. Maar wij dachten, nou, dat, dat is niet een, een basis om, om, om dan nog een speler te halen. Uh, laat staan nog drie keer. Maar ik... Is dat dan dat... Quibus, wat je zegt? Ja, ja, ik denk dat er weinig mensen in de, in, op olympisch niveau... in ieder geval de uitstraling hebben uh, uh, dat, het niet, dat het niet zo gedisciplineerd is... als dat wij toen dachten dat het goed voor een topsporter zou zijn. Als ik nou zeg, we zijn je laatste spelen, de laatste keer, knallen... wat zeg jij dan? Nou? Ik zeg nu nog niks, maar ik, ik, denk dat ik, nogmaals, ik denk dat de kans heel klein is... dat ik uiteindelijk nog vier... Uh,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 Iedere Simon, dus en nu hoorde ook Nico Rienk naar Nou, Niemeijer sprak met zijn vijfde Olympische Spelen. En over de Olympische Spelen gesproken... Nederlandse hockeymannen weten nu welke tegenstanders ze gaan tegenkomen... in de poolwedstrijden bij die Olympische Spelen. Niet geloot, maar op basis van de wereldranglijst werd de indeling gemaakt. Toch altijd een beetje spannend hoe die ranking dan precies is. En Oranje rekende dus al op een confrontatie met Olympisch kampioen Duitsland. Daar konden ze niet omheen. Maar de andere ploegen in de pool van Nederland zijn nu ook bekend. Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, India en België. De bondscoach Paul van As, die er nog niet helemaal uit is met welke ploeg die nou naar die Olympische Spelen gaat... maar hij weet in ieder geval wel al dat hij kan verwachten dat Zuid-Korea een zware klus wordt.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 Uh, waar, nou ja, waar wij wel tegen zouden willen spelen, maar als niet hoeft, is het goed. Paul van As, hoorde u de zesde deelnemer? Want de oplettende uh, luisteraar zal zeggen, zitten er maar vijf in die andere pool? Nee, er wordt nog een kwalificatie gespeeld eind Japan... en dan is ook de zesde deelnemer in de andere pool bekend. Alan Parsons Project Eye in the Sky. We hebben het vooral veel over Olympische sporten vanavond. En de sportkoepel NOC-NSF heeft hoge verwachtingen... bijvoorbeeld van de BMX'ers... Spectaculaire fietsonderdeel, weet u wel, moet Nederland een Olympische medaille gaan opleveren. En daarom was op Sportcentrum Papendal een replica gebouwd van de BMX-baan in Londen. Maar toen waait het vrolijk, want de BMX-baan in Londen werd aangepast. En toen moest die baan in Papendal natuurlijk ook weer op de schop. Die klus is inmiddels geklaard. En nu kan de Oranje Brigade van Bas de Bever er trainen naar hartelust. En onder aanvoering van Jelle van Gorkum, die alleen nog vormbehoud moet tonen, doen ze dat dan ook dag in dag uit. Floris van Hoorn, die ging eens even een dagje kijken, ontmoette een van de BMX-fietsers. En toeval wilde, die had ook Corvée-dienst. We hebben voorbereiding aan het treffen, voor het trainen dadelijk. We zijn de baan een beetje aan het vegen, zodat uh, alles mooi strak bij ligt. We zijn het cel aan het afhalen, zodat we uh, ja, de, de, de, de, de baan meer eigenlijk voor, de, voor het slechte weer. Als het vooral het, voor het, het gaat regenen, dan blijven alle uh, oplopen goed liggen van de bulten. Zodat, dus dan zakt alles de, alle, de, de niet naar beneden, zodat alles mooi hetzelfde blijft liggen. En uh, ja, daarna even wat vegen inderdaad, dan kunnen we eigenlijk weer fietsen. Bondscoach, de bondscoach was de De baan hier op Papendal, de BMX-baan, daar zijn veranderingen aangebracht. Wat voor veranderingen? Uh, de, twee zaken die toch als sleutel zijn in de baan. Eén, het uh, meest in het oog is de zogenaamde boxjump. He, twee containers waar men uh, vorig jaar nog op moest springen en af moest springen. Die zijn eruit gehaald. En daar is een andere hindernis voor in de plaats gekomen. En daarvoor ook een andere bocht. En een andere uh, grote verandering is het weghalen van de eerste damesbocht. zodat de dames nu door de uh, herenbocht heen moeten. Uh, je zegt sleutelposities, uh, waarom? Omdat dan nogal een verandering is ten opzichte van uh, uh, uh, de planning, zoals de baan in, in, in Londen komt te liggen. Uh, en da da daar vergde, laat, laat ik het zo zeggen, wat technische vaardigheden en inzichten die, die, uh, ja, die nu anders zijn. Grote veranderingen? Uh, ja, het zijn grote veranderingen. Eén uh, in de praktijk, hè. we zijn drie weken bezig geweest om het te verbouwen hier. Uh, dus aan die kant zijn het grote veranderingen. Maar wat ik net ook al zei, ook voor de sporters. Uh, het vraagt toch andere vaardigheden en, en inzichten om, uh, om dat wat er nu ligt ook weer eigen te maken. Dat lukt wel, maar goed, het is even wat anders. Ben je nog niet even mee? Of, uh... Jelle van Gorgom. De baan is uh, veranderd. Zijn de veranderingen verbeteringen? Absoluut, ja. Ik denk dat er gewoon dadelijk uh, tijdens de wedstrijd hier uh, 12 en 13 mei gewoon uh, dat er veel meer, uh, het, het raceaspect veel meer naar voren komt. Dus uh, dat het gewoon echt een gevecht blijft tot aan de finishlijn, wat BMX eigenlijk is. En uh, dat wat ik zo te zijn. Dus. Zijn het ook veranderingen die in jouw voordeel zijn? <laughs> dat is altijd moeilijk te zeggen of het in je voordeel is. BMX is zo'n ingewikkelde en gecompliceerde sport. Um, maar ik denk zeker wel dat het uh, voor iedereen van ons in het vallen is dat het gewoon een stuk, een stuk veiliger is, een stuk uh, safer is. En dat je gewoon veel meer snelheid uh, uh, door de baan heen uh, kan houden. Dus ja, je, je gaat met veel meer snelheid het derde stuk bijvoorbeeld af. En, en, en de laatste bocht uit is, is, hou je gewoon veel meer snelheid. Dus dat is voor iedereen uh, positief en ook zeer zeker voor mij. Ik wil je, twee springen, maar dat mag niet uit. Dat gaat om de inspanning, springen dan niet. Snelt hem door tot die tweede bocht. Okay, right Maakt het deze baan aantrekkelijk voor de buitenlanders om te trainen? Dat sowieso. Hè. En hoe gaan jullie daarmee om? Want in hoeverre ga je de concurrent sterker maken? Dat doen we niet. Uh, we, we zetten de baan twee weken open dit jaar. Eén week in april en dan één week op uitnodiging ergens in juni, juli. Maar dan is het echt aan ons uh, om uit te maken wie we hier toelaten. Uh, en, en dat gebruiken we dan meer als sparringspartner. Op wat voor manier heb je daar zelf wat aan? Nou, meten. Hè. Weten waar je staat. Want het, het WK dat is het laatste meetpunt voor ons. Dat is eind mei. En de Spelen zijn in augustus. Dus dan hebben we 2,5 maand waar we geen wedstrijden hebben. En uh, dan is het handig om uh, halverwege die periode hier je grote, of een van je grotere concurrenten uit te nodigen. En, uh, en te sparren. En dan, goed, dan weet je ook mee waar je staat. En dan weet je of je je voorbereiding goed uh, aan ja, het doen bent. Ja. Voel je dat zelf ook? Ja. Ik doe het niet snelheid. Dat is jammer. Baan kwijt. Je was een doen kwijt. NOC, ja, NSF, verwacht veel van jullie. Ja, dat mag ook wel als je zo'n baan neerlegt, denk ik. Wat doet dat met jullie? Uh, niks. Uh, niet in de zin van uh, extra druk. Ik denk dat je daar een beetje op doelt. Maar nee, um, ja goed, wij willen gewoon allemaal winnen. We willen elke wedstrijd winnen. En uh, dat geldt voor het hele team. Dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt voor het hele team. En ja goed, dat de mensen van buitenaf dat van ons verwachten, dat is, nou, goed, dat is, dat is mooi. Dat, dat, dat mag. En ja, goed, wij hebben ook onze eigen verwachtingen waar we aan willen voldoen. En dat is gewoon elke wedstrijd zo goed mogelijk presteren. En dan het liefst natuurlijk uh, aan het eind van die wedstrijd op het uh, hoogste podium staan. Waarom hebben ze zulke hoge verwachtingen eigenlijk? Uh, nou goed, in de aanloop naar Beijing hadden ze het eerste, eerste rechte stuk van Beijing uh, gekopieerd. vlak bij de atletiekbaan op Papenal, En nu hebben we gewoon een eigen ruimte met een volledige baan. En de volledige replica, replica baan. Dat nou, brengt natuurlijk kosten met zich mee. Maar nou, goed, uh, ja, dan mag er ook wat meer verwacht worden als je elke dag dag in dag uit uh, op die baan al kan trainen. Ja, kom op, weg, weg, kom op! Kom op! En weg, zei ze. De BMX-fietsers Jelle van Gorken was de laatste die u hoorde. Aanstaande zondag zendt Langs de Lijn voor de tienduizendste keer zijn een uitzending uit. Jaar in, jaar uit dus. Dagelijks op de radio. Het begon allemaal in 1 januari 19, op 1 januari 1967. Kortom 45 jaar sport nu ruim op de Nederlandse radio. Met heel veel hoogtepunten. NOS Langs de Lijn. Hoe was het ook alweer? weg ...naar de verlenging van twee maal een kwartier. Maar Koeman, Koeman gaat het misschien nog een keer proberen. Ja, lange bal. Ja hoor, doet hij inderdaad. Knap naar nou, Jan Wouters. Wouters, meteen door naar Van Barsten. Van Barsten schiet. Ja! Ja! Fantastisch, ja, ja. ja, het tikt dat er ineens is. Dan brengt weer op en is daar ineens die zekker van Barsten. We zeggen dat het ze een oogstelang speelde. En ineens, opnieuw, langscontrole. En tikt die bal in zijn langs de Langsrijker iemand. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk, zeg. Hoe is het mogelijk, zeg. U hoorde de 2-1 van Marco van Basten tegen Duitsland op het Europees kampioenschap voetbal van 1988. Jack van Gelder hoorde u op de achtergrond, hoewel achtergrond, maar de stem die het allemaal vertelde was toch echt de stem van Bert Nederlof. Goedenavond, Bert. Goedenavond, hallo. Ja, eh, eh, hoor je dit nou wekelijks, dagelijks of denk je, ha leuk, heel lang niet gehoord? Nou, ik heb het al een tijdje niet gehoord, maar ik denk dat ik het wel honderd keer gehoord heb. Ik zat weer met kippenvel. Het is elke keer hetzelfde. Want het blijft een onvergetelijk moment. Ja, het was een onvergetelijk moment. Je hoort dit dan, komt alles weer even terug? Dan ook zo'n moment, zo'n wedstrijd of zo bijvoorbeeld? Ja, dat denk ik toch wel. Ja. Het was natuurlijk een hele bijzondere wedstrijd. En dan een heel bijzonder slot. Niemand rekent eigenlijk nog op een uitslag in de reguliere tijd. Iedereen zat al op de verlenging te wachten. En dan komt er nog zo'n moment en zo'n mooi toerpunt. En nou, iedereen explodeerde en Jack sprong op... En die was uh, in, in zijn blijheid, nou dat hoor je trouwens wel op de achtergrond... Ja. sloeg hij onze Oost-Duitse commentator van zijn stoel <laughs> af. Want, die man lag ineens meer dan het hangpad. Dus dat zijn van die dingen die vergeet je ook nooit meer. Ja, dat, dat, dat was echt uh, fantastisch. Je hebt heel lang heel veel gedaan. Ik kom zo nog wel even op. Onder meer dus ook die wedstrijden van Nels met Jack van Gelder. Daar memoreer je zelf al aan. En de overlevering uh, leert ons dat van Gelder zei dat jij dan een korte geruite broek moest dragen... als je verslag deed van Oranje, klopt dat? Nou, het klopt in die zin dat we de eerste wedstrijd verloren van de, van de toenmalige uh, Sovjet-Unie. Ja. En de tweede wedstrijd was tegen Engeland. En toen was het heel warm. Toen heb ik een hele oude golfbroek aangedaan. Die was lekker dun van stof. De, de gaten zaten er bijna al in. Maar die zat echt heel lekker. En na afloop van die wedstrijd, die Nederland met ontzettend veel geluk gewonnen had... vroeg Jack of er soms iets veranderd was vergeleken met de vorige wedstrijd. Ik zei, nou, volgens mij had ik alleen maar een andere broek aan. Toen zei hij, nou die moet je dan voortaan blijven dragen. En verdomd, ik heb die broek... <laughs> Bijna twee jaar gedragen en bijna twee. In al die tijd heeft Nederland niet verloren. En Het was tijdens het WK van 1990 tegen Duitsland achter de finale. Toen ja. verloor Nederland eindelijk met 2-1. En toen heeft Jack als een soort ceremonie één uh, broekspijp afgeknipt En hebben het heel aan van Jan Joker door Min aangelopen met één lange en één korte broekspijp. Maar ja, dat hoort er ook bij. En het gekke was: we kwamen bij wedstrijden, dan was het uh, Min 5. En dan zat ik daar met die hele dunne gollenbroek in het stadion. Dus ja, dat, uh, dat hoort eigenlijk een beetje bij, bij, bij ons, we hebben de gekste dingen meegemaakt. Geheim van Langs de Lijn, je hebt er heel lang voor gewerkt. Luister je er nu nog naar? Is, is Langs de Lijn veranderd wat jou betreft? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik luister er weinig meer naar, want ik ben zo'n type die liever de uitslag niet wil weten als s'avonds de begint. oké. Okay. begin. En, maar goed, ik, ik, de, de spaarzame keren dat ik het hoorde, vind ik niet dat er zo gek veel veranderd is. En dat is ook de vraag die aan iedereen gesteld wordt natuurlijk. Hè. Is, is de kracht uh, uh, juist de traditie van dit programma wat jou betreft? Ja precies. Bijvoorbeeld als je die tune hoort, die is volgens mij ook al 40 jaar oud of zo. Dan hoor je meteen denken, ja, dat is langs de lijn. En, uh, ja, die dingen je moet eigenlijk niet veranderen. Het hoort helemaal bij het programma. Ook die, die stemmen, ja, al die geluiden. Het, het, is, het is iets dat moet je al niet veranderen. Nou, we gaan het ook niet veranderen. In ieder geval niet tot aan zondag. Want we hebben de 10.000 uitzending. We gaan jou daar ook uh, verwelkomen. En uh, met een hele grote Langse Lijn familie volgens mij een hele mooie dag maken. Ik dank je uh, voor jouw woorden nu. En uh, wij horen en zien jou en spreken jou aanstaande zondag. Bert Nederlof, een van de grote verslaggevers destijds van de Lijn. En u hoorde een mooi fragment van het Nederlands zelf krijgt van mij nog het bericht dat FC Zwolle... het lijkt wel of ze het niet willen promoveren. Ze konden negen punten voorkomen, is niet gelukt... Verloren vanavond met 1-0 e bij FC Os blijven wel koploper. Zes punten voor op Sparta en Eindhoven. Het Eindhoven van Erwin Koeman, kunnen we tegenwoordig zeggen, staat daar weer één puntje onder. Brengt een einde aan dit uur van Langste Lijn op deze maandagavond. Zometeen natuurlijk het uitgebreide Radio 1 Nieuws. En daarna met het oog op morgen. Het lijkt wel een ouderwetse zondag. Want ik mag gaan vertellen dat het gepresenteerd wordt door niemand minder dan John Jansen van Galen. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio, zee bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget.